Rusland en Vaticaanstad hebben volwaardige diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. Dat gebeurde vanmiddag na een ontmoeting tussen de Russische president Medvedev en Paus Benedictus in het Vaticaan. De verwijdering tussen de rooms katholieke en de Orthodoxe kerk in Rusland dateert uit het jaar 1054. De leiders van de christelijke kerken waren het niet eens met de eis van de Roomse paus om leider van de wereldkijk te worden. Paus Benedictus kondigde in 2006 aan dat hij aanstuurde op een verzoening met de Orthodoxen.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 Bos zegt dat hij geen druk van de internationale gemeenschap voelt, om ook na volgend jaar nog in Afghanistan te blijven. Twintig landen hebben intussen toegezegd dat ze extra militairen naar Afghanistan sturen. Het weer, het is bewolkt en er vallen enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur tot vier graden. Morgen schijnt af en toe de zon en vallen er minder buien. Het wordt zes graden.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 Jij weet wat het is, Menno. En dat is niet de trein van hoogsoeren naar laagsoeren die een vertraging heeft van drie wegen. Attentie, attentie. De, vol de afgelopen nummers heten System of a Down met War en Project D met Oeh! Angry Me. Project D? Project de Project D die, die we hier hadden? Ja, die? die. Dat die. was het tweede de, nummer. De winnaars van het Kunstfenstein van 2009? Ja, klopt. Die gasten. Die gasten. Oh ja. <laughs> Het klinkt nog steeds ah, lekker, dit is, trouwens, lekker ja. dit is trouwens geen opname uit onze studio, nee. dit is hun eigen demo, wat overigens best lekker klinkt, en het, wel het ja. beste nummer van ze hoor, Angry Me. Ja, het is inderdaad een lekker nummer, waar komen ze eigenlijk vandaan? Dat weet je toch, je was erbij, of niet? Nee, je uh, was er niet bij! Nee, ik was er niet bij, maar waar komen ze echt ze vandaan? Ze komen uit Rotterdam. Rotje Knorr, daar komen ze vandaan. Inderdaad. En uh. ze, ze hebben toen, die, uh, die avond ervoor, hebben ze, of die weekend ervoor, hebben ze twee finales tegelijk gespeeld. Yeah. Op één avond. De eerste waren ze in het zuiden van lands, waren ze bij Brielen, volgens mij. Ja, dat, de Zuid ja dat, dat zeiden ze, ja. En toen uh, hobbelen door naar, uh, naar uh, Hoofddorp, naar de Solution. Yeah. En toen worden ze in de Solution, na het spelen, dat ze gewonnen hadden in de Brielen. Yeah. En toen werden ze tweede in... De solution. solution. Ja, ja, ja. Dat is wel jammer op zich. Ja. Maar ja, dat was niet zo. Alternative FM luister je naar jouw alternatieve herriezone. op de donderdagavond. De enige plek in de regio. naast Velse Herrie natuurlijk, onze goede vrienden. waar je de beste metal, folk, rock. en alles kunt horen wat je wil horen. Ja, en nog even over. Uh, zeg maar het vorige uur over de Rob. Akda wordt straks. Uh, had ik begrepen van jou dat we nog het. Uh het tweede gedeelte van het interview gingen doen. Toch? He? Was het, dat was toch de bedoeling? De tweede interview? Ja, ja, dat bedoeld. komt eraan. Liberty. Maar uh, overigens, uh, over Liberty gesproken, die jongens, die zullen zeer binnenkort hier, met een akoestisch setje, hier in de studio te horen zijn. Nou, ja. en we hebben nog meer nieuws. Ja, nog meer nieuws. Nog meer nieuws. Nog meer nieuws. Nieuws, nieuws. Dan moeten we eigenlijk, eigenlijk heel, even heel speels datzelfde tuentje erin gaan zetten. Ja, doe laat maar. maar. Laat maar, laat <laughs> maar. Doe maar. Wat komt er nog meer in onze studio? Dat is Nilia en ja. Liberty. Dat zijn Daarna ja. komt uh, Bring Blood on the Dance Floor. Komt terug. Meen je niet? Er komt hier ook een hardcore band komt de, uh, in de studio. Ik hoop dat ze akoestisch kunnen spelen. <laughs> ja, want dat zou de grootste uitdaging zijn van een Inderdaad. hardcore band. Hè? Dat ze dus ook gewoon akoestisch iets uh, kunnen neerzetten. Afgelopen vrijdag stonden deze gasten in het patronaat. Vergeet Kane. Vergeet Direct. Vergeet alle rockbands die je kent uit Nederland. Dit is momenteel de beste rockband uit Nederland. Ze komen uit Nijmegen. Het zijn twee letters. Het is de staat. Met het nummer Meet the Devil. In het Goffertpark Muse Undisclosed Desires Nu op dit moment een mega hit Hè, Hoor je de toepassing op 3FM Mega hit op, door heel Nederland heen Drift. Dit nummer is ja, een beetje ja, Een beetje nu op dit moment De Muse plaat op dit moment de, Hiervoor was Uprising de single Dit is Undisclosed Desire 19 juni In het Goffertpark In Nijmegen Ja Waar de staat ook vandaan komt. Ja, wou ik hey. dit zeggen. Maar ik, ik, ik vind het eerlijk gezegd. Als je dat dan hoort. Dit nummer wat jij hebt uitgezocht. Dat, dat is echt de, de, donkerste, de donkere klanken Zoals het eigenlijk ook zou moeten klinken. En, en ook echt ne Nederlands uh, band. Wat jij zegt. Die a-commerciële uh, van aard is. Nou, ik denk dat dat al, al vrij goed is. Zeker als je hier gedraaid wil worden. Moet je, moet je dat uh, als voorwaarde wel hebben denk ik. Hè? Want wij draaien dus niet de commerciële shit. Maar we draaien gewoon... Echt de muziek zoals het uh, voor bedoeld is. Vanuit, de, vanuit ja, de onderkant. Je luistert nog steeds naar Alternative FM. Jouw radioprogramma over, op het gebied van alternative muziek. En wat is er aan de hand in Nederland? In Nederland is er heel wat aan de hand. het hele Nederland is op zijn bek gegaan. Toen Ramsey Shavi het helaas zijn laatste alcohol in nam. En onder het gras ligt met een tuintje op zijn buik. Ja, maar er was nog meer aan de hand. Want uh, onze vriend uh, Shaffi, en ik, ik denk toch dat je de boel al een beetje onderschat. Want hij heeft uh, aardig wat, uh, wat, wat, uh, wat achtergelaten. En het was niet zomaar iemand. Het was eentje die net als, nou het is de voorloper van alternatief, uh, alternatief werk. Want hij had overal schijt aan. En dat moet je in, in dit soort uh, programma's wel hebben. En dus is het een gemis. Moet ik je er ook bij zeggen. Want luister maar eens goed naar de teksten bij een aantal songs. Nou, dan, dan weet je wel waar je het, waar je het over moet hebben. Ja, ik... persoonlijk vind ik het ook... Ik vind sommige nummers vind ik wel een beetje te, te uh, ah, Nederlandse aangezet, pop. zit je zeggen. Nee, te Nederlandse pop. Ja, hoe, ja. Hoe, hoe leg ik dat uit? Um, te Nederlands. Te Nederlands. Maar ja. als ik een uh, me hoor, dan uh, denk ik... Nou, laat me alsjeblieft. Gewoon luisteren. Dit is echt wel een goede plaat. Dat is mijn mening. En ook bijvoorbeeld... Um, Oh man. Uh, het is stil in Amsterdam vind ik een goeie. Ja. En huil, bit, sing, vit, lach, zing, rock, sing, mosh ja. en... Zing, vecht, huil, lach en bewonder. Dat moet je, zo moet je het zeggen. Dus, uh, je, ja? je weet waar ik je zal het over te, Ik zal het even onderwijzen na, <laughs> even nu naar je. Zing, bit, vecht, huil, lach en bewonder. In ieder geval. Ja. Ramsey Shafi is op 76 jaar leeftijd deze week overleden. Wat nog meer overleden is deze week... ...is de band Live. Vandaag officieel uit elkaar gegaan... Ed Kowalczyk? Komt door hem. Door Ed ja. Kowalczyk? Ed Kowalczyk, ah. de etter, der etters volgens de gitarist... Heeft, uh, uh, ze, ...de band heeft Ed Kowalczyk uit de band getrapt. Oh. Zo moet ik het zien. Want, Dat wat, heeft, de... wat heeft hij gedaan? Hij nou. heeft uh, een paar nieuwe... Premies in het leven geroepen. Leadsangerpremie en hij heeft een uh, uh, van 10.000 euro. Dat vroeg hij gewoon bij een concert. Vroeg hij 10.000 euro om op te treden. Extra. De band wist er niks van. Alleen hij wist ervan. Mm -hmm. natuurlijk. Mm -hmm. En hij daarna had hij nog uh, alleen, recht, een, uh, uh, alleen recht op zijn uh, op de lives uitgeverij Black Coffee Publishing Incorporation. En uh, daarom had hij alle vrijheid om alles te doen wat hij wou en geld op te vangen. Ja, over de ruggen van zijn eigen liveband. Dat is niet zo slim van meneer Ed Kowalczyk. Dus, Hoewel uh, ik ergens ooit nog een, een nummer van hem op de plank heb liggen. Samen met Tricky. Nou, dat is echt gewoon een geweldig nummer. Ja, ik ga hem eens een keer meenemen. Het is, is gewoon een heel gaaf nummer is dat hoor. Is goed. Neem hem mee. Uh, live is niet meer. Live kan nooit meer live optreden. Helaas. Is... Hebben, we, hebben we nog wat achtergelaten van live? Nou, hij gaat nu live. Nee, ik ga niet live draaien. Want live is je uh, Radio Veronica muziek. En niet alternative FM muziek. We gaan uh, Alice in Chains draaien. Met Rain. When I die... Circle en The Outsider. Inderdaad, van het album A Thirteen Step. En uh, deze band komt nooit meer bij elkaar. Dit is een nee. van de bekendste supergroups die ooit, beken, ooit gemaakt is. Leden van Queens of the Stone Age, leden van The Vandals, leden van Tool, leden van Ashes Divide. Allemaal bij elkaar. Dan krijg je dus de perfecte, ja, een beetje de perfecte uh, superband in mijn geval dan. Uh, ja, je Circle. Een, er zitten nog een paar mensen bij. Maynard James Keenan. Inderdaad, dat is de zanger. Dat is de zanger van Tool en de zanger, dus ook van de Perfect Circle. Mm. Maar ook Paz, dat is de, de, de oude kun, bassist. Kun je, het, kun je het beschouwen als een soort kookpot? Wat, uh, wat even allerlei uh, muziek, uh, muzikanten bij elkaar uh, gestopt heeft. En dat dat uh, dit geworden is? Nou, dat zijn alle superbands op dit moment. Want je hebt ook Dem Crooked Vultures. Dat gaan we straks nog draaien in Alternative FM. Um, ik ben trouwens ik wel een beetje teleurgesteld in jou hoor. Dat je geen Owl City bij jou had al zitti, al Zitti, al Zitti. Zal ik je wat vertellen wat ik van al Zitti vind? Dit! <lacht> het is een en al muziek. Dat hele album, als je van het begin tot het einde opzet, is éénzelfde melodie. Ja, maar het is wel grappig om af, te, af en toe een keer te horen. Weet je wat? Speciaal voor jou. Zoek ik het straks even op. Punt van orde, vrienden. Maar eerst gaan wij onze tweede deel doen van ja, de... Finally, there's an alternative. We zijn bij de Rob Agda Award. Test Display Vlucht 13 Nilja, Emmering Ginko Liberty Ja, ja, ja We hebben namelijk ook gesproken met de laatste die we in het li yeah. lijstje tegenkomen Liberty Beschrijf eens. wat maken hun? Nou, wat maken ze? Ik zat net eventjes al uh, te kijken op wat ze dus doen ze, ze bestaan een half jaar Ze hebben al ergens uh, opgetreden in uh, Haarlem Ik geloof, ja, dan ben ik alleen even de naam uh, kwijt De Templier sowieso, dat, dat sowieso Daar hebben ze, daar hebben ze gestaan en waar ze ook hebben gestaan is... Uh, en waar ze staan, dat is op 12 december in de Wilderman. Daar gaan ze dus nog een optreden doen. Maar wat voor muziek is het? Het is een, uh, een beetje commercieel, maar... Of tenminste, een, een, een samenvoeging... Ja, soort... Uh, ze spelen allerlei soorten stijlen, maar in een modern jasje. Dat, dat, dat, is, dat is een beetje wat ze, wat ze doen. En uh, ja... Er zit uh, zoveel en een simpelheid en eenvoud in. Marcus, dat uh, ben jij toch wel een beetje met me eens, hè? Mm -hmm. Ja, een beetje simpele muziek met een beetje eenvoudige loopjes hier en daar uh, erin. Ik uh, had uh, uh, een van de nummers uh, gedraaid en dan dacht ik dat dat uh, Open Your Eyes was. Nee, Mirror, Mirror in the Wall had ik afgelopen zondag gedraaid. Daar hoor je heel duidelijk zeg maar, een beetje een uh, leuk subtiel gitaarloopje... En zo af en toe hoor je dan ook nog eens even een bas uh, tussendoor uh, fietsen. Maar het leuke is, uh, ze hebben ook een, een muzikale virtuose in hun gelederen. En dat is Sjoerd Jansen. Sjoerd is uh, een beetje de man uh, die zo uh, wat alles kan, kan doen. Hij speelt gitaar, speelt toetsen en hij speelt drums. Oké, okay, dat is dus uh, Liberty. Dat is Liberty. Uh, wij hebben ze gesproken op de Rob Actor Awards 2009-2010. Ja. Twee weken geleden in het patronaat. De volgende voorronde is 11 december. Gaat erheen, er heen, dan komen al een beetje de rockbands te staan. Maar toen spraken wij met Liberty. David, de frontman van Liberty. Ja, ja, ja. Want dat uh, nou, het, het, het, het stand eigenlijk al vanaf meteen al het begin dat we uh, hier al binnenkwam. Toen dus stonden jullie al in de gang. Uh, met uh, ja, Helemaal voor te bereiden, inderdaad. Gewoon op de performance. Maar uh, nou, helemaal top. Ik vind het echt helemaal fantastisch. Ja?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 Dan zat ik gelijk de associatie Free Falling met Tommy en Patty in de Heartbreakers. Oké, okay. oké, okay, <laughs> ja, ja. Ik geef even een dwarsstraat. Ja, het dwarsstraat. <laughs> ja. Nou ja, ik weet niet, we hebben, ja, ik, ik, ik had het geschreven een keer op een, uh, ja het klinkt heel cliché, maar een keer geschreven op een regenachtige dag. <laughs> en uh, ja, het, het klinkt aan de ene kant somber en aan de andere kant klinkt het een vrijen gewoon, oh, weet je wel, zo, zo'n idee krijg je erbij. Maar, uh... ja, hoe lang spelen jullie samen?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 Uh, nou, Sjoerd is heel muzikaal van sowieso, die is heel muzikaal getalenteerd. Dus wat, wat het meestal is, is ik kom met een simpel uh, melodietje of een simpel likje op de gitaar. En dat klinkt meestal heel commercieel. En wat we dan doen is dat ik met Sjoerd de gitarist, de liedgitarist, dan werk ik het als het ware uit. En door zijn muzikaal, want hij zit ook op het conservatorium. Dus door zijn muzikale, musicaliteit, zeg maar, dan werken we het uit tot een, nou, een goed liedje.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 De bandleden zaten al, uh, die hebben al in de musicals gespeeld. Ik, ik ook onder andere. Maar het is gewoon. Het is, uh, ja, hoe uh. ik Ja, nou, denk, denk er maar even, even over na. <laughs> ja, je over je ja, je laat het over je heen komen. Maar goed, uh, patronaten zei zei ook al, van het is natuurlijk altijd heel erg leuk als je in zo'n kleine zaal staat, uh, hier in het uh, Haamse. Ja, het is, het is lekker knus. Het is, uh, en, en, en het is gewoon de patronaat. Ik bedoel, de naam zegt al patronaat. Wow, Maar uh, nee top.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 Waar zij moeten, naar de site of. of ja, ja, ja. Dan moeten jullie naar www.liberty-band.nl. Dankjewel, David. This is our time. There's an alternative. Categorie Maar dan zwart speelden wij Bur Morning Palace van Boy Gear. hier. Ik zou bijna zeggen van uh, dit komt toch wel uit uh, de poorten van de hel vandaan hoor, uh, eerlijk gezegd. Dit komt serieus uit de poorten van de hel. Als je ze ook ziet, het is bizar. Hoe zien ze eruit? Ze zien eruit uh, uh, als een uh, echte, echte black metal uh, freakshow. Dus de andere worden helemaal zwart uh, met punten en uh, zwarte make-up. En gaat het gaat alleen maar over Diablos en Satan en Ze hebben wel een heel cool album gema gemaakt: uh, In sortie Di diaboli. Dat gaat over een priester die op een gegeven moment bekeert tot de duivel. En dan ja een hele stadje uitmoord. Maar ik vind het wel grappig dat hij dan hè, een heel verhaal in het boek draagt. Not my kind of music. Nee, jij bent niet zo van de. Ik ben niet. Nee, dat. Ik uh, ook niet zo hoor. Ik dat, vind dit uh, alleen een heel goed nummer omdat nee. het heel variabel is. Ja, oké, okay, dat, dat, dat, dat mag dan wel zijn, maar. Je hoort toetsenbord, je, toch niet je hoort drum, je ja. hoort gitaar, uh. verschillende melodieën met een, vind ik, een, in mijn opinie, een hele goede schreeuwstem. Wat die bestaan ook nog? Schreeuwstemmen. Schreeuw, het is gewoon ja. schreeuwen. Schreeuwen, schreeuwen, dit. Schreeuwmetal, uh, hoe je het maar noemen wilt. Ja. ja, ik zeg het nogmaals voor de mensen die thuis zitten te luisteren, zou ik zeggen. Als je ervan houdt, oké. Okay. En als je er niet van houdt. Vind ik het ook goed. Dus, uh, het is, het is, nee, maar als hij mij persoonlijk zou vragen. Nou, nee, toch niet hoor. Ik ah. ben toch uh, meer met, uh, met de hand op de Bijbel en uh, dat, dat ben ik. Wauw. Ja. ja, nee jij, jij houdt meer van de, de staat en dat soort dingen natuurlijk, hè? Ja, een beetje meer met dat gelikte werk. En, uh, dat het uit je ziel komt en niet uit uh, de, de poorten van de hel. Dat is toch ook een ziel? Een voldoende alleen. Maar het is ja, een ziel. Ja, zeg maar, dan heb ik het over de nette ziel. Over, over mensen die gewoon met bezieling op een positieve wijze. Het kan ook rock zijn. Maar ook gewoon voor zijn ouwe moes komt weg muziek lopen te maken. Inderdaad. ook. Om het programma een heel klein beetje te af gaan afsluiten, heb ik hier een heel kort programmaatje van het patroonaat. Oeh. Heel kort. Zet mijn jingle maar in, Marcus. Oh. Oh, oh. <laughs> Dat had je even... Nou, nou dat maakt niet aanmelden. uit. We lullen er wel even wat, weer een mouw aan vast. Nou. Het Patronaat is eigenlijk een heel bekend programma deze week. Late Back Look komt aankomende zaterdag. Dat is de algemene, ja, een beetje de bekendste techno-DJ die er is. Samen met Sven en Tetro maken zij de beats op donderdag of zaterdagavond onveilig. Zaterdag komt... Oh, nee, sorry. Zondag komt ook Monotonics. Wie is dat? Dat komt uit Israël. Komt ook naar het patronaat. Daarna Fruitbats. Dat is aankomende woensdag. Dat komt natuurlijk uit de USA. En Vetiver, ook uit de USA. Daarna donderdag komt er uit Portugal Mazgani. En dan zijn wij er weer met Alternative FM. Ja? Ik sluit af. Wacht even, nog één ding. Want voor de mensen die morgen een kaartje hebben in het uh, patronaat... Daar speelt I Love 84. Dat is een samenwerking tussen de theatergroep Echlentier en een muziekband. En dat gaat nog even terug in de tijd van de jaren 80 toen alles nog heel erg Michael Jackson-achtig is. Dus je moet maar zelf kijken hoe het is. Het is heel erg leuk. Toen, toen het, alles uh... nog koek en ei was. Ja, precies. Oké, okay, dan ga en ik af... afsluiten. Met afsluiten. Dit was Alternative FM. Donderdagavond 3 december. Volgende week zijn we er weer met Marcus van Dam. Ja En Marcus, wie nog meer? Met, met Menno Hoekstra, met Menno Hoekstra ja. En volgende week is denk ik ook Jap Koper, Koper. Jaap, ik ben het ook En we sluiten af met Goddess of Desire Samen met Henk Westbroek ah, Geweldig Satan Klaas, je kent hem wel uh. Het is blijft toch een beetje Sinterklaas Jaap <laughs>